Michel Koenen met het NOS-journaal. Sparta is kampioen geworden van de Eerste Divisie en keert volgend jaar terug in de Eredivisie. De club uit Rotterdam had het lang moeilijk tegen jong Ajax, maar won uiteindelijk in een uitverkocht stadion met 3-1. Na het laatste fluitsignaal stormden veel fans het veld op. Het is voor de tweede keer dat Sparta promoveert. De oudste club uit het betaalde voetbal degradeerde in 2010 voor het laatst en keert na zes seizoenen weer terug in de Eredivisie. Als Excelsior zich dit seizoen handhaaft, spelen er volgend jaar drie clubs uit Rotterdam in de Eredivisie: Feyenoord, Excelsior en Sparta. Minister Plasterk wil snel regelen dat werknemers in de publieke en semi-publieke sector niet meer mogen verdienen dan een minister. Dat komt neer op bijna 180.000 euro. Ook wil hij dat dit maximum niet alleen geldt voor bestuurders, maar voor iedereen, zodat grootverdieners de regels niet kunnen omzeilen door zich bijvoorbeeld alleen als adviseur in te laten huren. De gemeente Strijen laat onderzoeken of inwoners een verhoogd risico lopen op kanker. Aanleiding is het lekken van bijna 28 ton giftige stoffen bij Shell Moerdijk. Doordat een afsluiter open was blijven staan... kwam de giftige stof maandenlang achtereen in de lucht. En de gemeente Moerdijk liet vorige maand al een gezondheidsonderzoek doen. En De provincie Groningen en twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied... willen extra geld van het Rijk om de problemen aan te pakken die aardbevingen veroorzaken. Dat staat in een open brief, meldt RTV Noord... Hoeveel geld ze vragen, is niet bekend. De ondertekenaars van de brief stellen dat er veel sceptisch is over de bereidheid van de NAM en de overheid om daadwerkelijk in oplossingen te investeren. Het weer in het zuidwesten valt wat regen, ook vannacht buien met lokaal kans op onweer. En morgen begint grijs met in het noorden nog wat regen. Later af en toe zon, en dan wordt het een graad of 15. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen films. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM Cinema. Ja, een hele goede avond wederom. Mijn naam is Ako Beuving en er staat weer filmmuziek klaar. Over het algemeen wat uh, klassiekachtig, rustig, romantisch, mooie muziek. Behalve de hit, van de, uh, de, hit de filmhit. Want dat is a Lorde. Uit de film The Hunger Games, Catching Fire. Laten we daar maar gauw mee beginnen. Lorde, everybody, everybody wants to rule the world. de film The Hunting uh, Games uh, Catching Fire was dit die film. En vorige week heb ik ook iets gedraaid uit Snow White en The Huntsman en toen zei ik er is een, uh, nieuw, een deel 2 gekomen dat alleen over de Huntsman gaat en daar hoorde deze muziek bij. Van Healthy. Met nummer Castle. Ik draai niet helemaal. Sick of all these people talking, sick of all this noise. Tired of all these cameras fashion, sick of being boys. Ja, ik gebruik deze muziek eventjes om te laten zien dat er ook hele andere sneeuwwitjefilms mogelijk zijn. Want morgenavond, dinsdag 12 april, is er ook weer een sneeuwwitjefilm. En deze film heet Mirror Mirror. En daar ga ik wat muziek uit draaien. De muziek is van Alan Menken. Het is totaal andere muziek. Het is mooie muziek. Ik zal zoiets over de film vertellen. En ik begin gewoon met de openingsmuziek. Alan Menken. Mirror Mirror. Tarsam Singh, aanstaande dinsdag 12 april half 9, RTL 8. De Indiaanse Tarsam Singh, maker van visuele uitbundige films... als The Cell en The Fall, geeft zijn eigen draai aan het sprookje Sneeuwwitje. Een nare koningin, gespeeld door Julia Roberts... probeert haar stiefdochter verborgen te houden voor de buitenwereld. Sneeuwwitje, gespeeld door Collins... besluit met uh, hulp van zeven bosdwergen voor haar land op te komen... Een losse en lichte bewerking van het klassieke verhaal en moet het vooral hebben van de estiek. En toegegeven vooral de voor een Oscar genomineerde kostuums van het in hetzelfde jaar overleden Aiko Ishioka zijn schitterend. Dus hou je van mode, dan mag je deze film niet missen. Uh, beauty Treatment. En dat allemaal gecomponeerd door Alan Menken. <middels> en de soundtrack Mirror, Mirror, dinsdagavond. Uh, en dat is eigenlijk het snemmetje-verhaal. Zeker de moeite waard om te kijken. Mooie muziek van Alan Menken. En dan gaan we nu eens over naar wat meer Rayleigh-films. Er zijn er twee uitgekomen. Ik geloof nog niet dat ze in Nederland in de bioscoop draaien. Ik vraag me af of ze hier de bioscoop halen. Maar er zit in ieder geval hele mooie muziek bij. De ene film heet Miracles from Heaven. Amerikaanse film... Uh, en dat gaat over een meisje met een een of andere ziekte die uit een boom valt. En dan als ze bijkomt een soort uh, ja, een bijna doodervaring gehad heeft. Muziek is van Carlo Cili Ciliotto. En dat is mooie muziek. Het nummer Heaven. Mooie klanken van Carlo Ciliotto. Een Italiaans componist. Hij is nog niet zo heel bekend. Maar dit is wel een hele fraaie soundtrack. En ik ga er gewoon nog wat uit draaien. Want het is zeker de moeite waard. Dit was Heaven. En nu het nummer Angela. Letten. Oeh, oeh, oe, wordt er nog doorheen uh, geroepen. Uh, allemaal uit de soundtrack Miracle from Heaven. En uh, het laatste nummer, Angels uit deze soundtrack. Mooie soundtrack. Componist uh, Carlo Ciliotto. Ja, de film is geregisseerd door Patricia Riggen. Ik zie even de lijst van de spelers. Jennifer Garner, Kylie Rogers. Ik zie onder andere Queen Latifah er ook tussen staan. Uh, Miracles from Heaven. Uh, qua muziek zeker de moeite waard. Misschien ook wel qua film. Dat weet ik niet. Ik heb het nog niet gezien. Ik geloof dat hij in juni in Nederland uitkomt. Als hij überhaupt uitkomt. Of dat hij alleen op video verkrijgbaar is. Of misschien wel door de EO wordt uitgezonden. En als we toch bij de Reilly film zijn... dan kom ik nu bij de film The Young Messiah is ook een film die binnenkort uitkomt. O, is volgens mij net uitgekomen in Amerika. En de muziek is van een hele bekende filmcomponist. John Debney. En daar heb ik ook op twee tracks uitgehaald. De uh, titelmuziek. Thema MUZIEK De film is op 11 maart 2016 uitgekomen. Het film is begonnen in 2014. Uh, september, ik zie dat dat is begonnen in Italië, in Matera en in Rome is er gefilmd. Waar gaat het verhaal over? Het verhaal gaat eigenlijk over de jonge Jezus. Zeven jaar oud, die uh, probeert te ontdekken de waarheid over zijn leven. Als hij terugkeert uh, naar Nazareth vanuit Egypte, daar gaat het verhaal over. En de muziek van John Depp is best aardig. Dit uh, is het laatste nummer wat ik laat horen. Alexandria, Egypt. Uh, ik doe hem niet helemaal, zo'n is een lang nummer zie ik. Stukje. Zover de Young Messiahs. Uh, muziek van John Deppney. Nou, die John Deppney heeft ontzettend veel uh, soundtracks geschreven. Als ik zo het lijstje langs zie gaan, dat is echt heel groot. Zo ontzettend veel. Cutthroat Island, uh, The Relic, Carpool, Liar, Liar. Uh, I Know What You Did Last Summer. Even kijken. Uh, Keizer, Cusco. Heartbreaker, Spy Kids. De Princess Diaries, nou het zijn de Snowdogs. Het zijn er heel veel. Uh, dan zijn we toe aan een uh, tv-documentaire. Een tv-documentaire die uh, gepresenteerd werd door uh, Joanne uh, Lumley. En die ging in een trein zitten. En dat was de Transiberian Trans Express. En die film heette de uh, Transiberian Adventures. En de muziek is gecomponeerd door Michael D'Olivera. Oliveira. Het is hele mooie muziek. En dat is gewoon geinig... om daar wat uit te draaien. The Joan uh, Lumley uh, Adventure. Once in a Lifetime. Ja, prachtige muziek van uh, Miguel de Oliveira uit de tv-serie Johan Lumley Transpiring Adventures. Heb je het niet gezien? Nou, uh, koop dan een keer de DVD, want die is echt schitterend. En wie weet wordt hij nog wel een keer herhaald. En nog één nummertje, Moving Scenery. Ja, je weet wel, als je in een trein zit het en het landschap glijdt voorbij. Mooie MUZIEK serie Joanne Lumley, Trans-Siberian Adventures... componist Michael Vigail de Oliveira. Uh, vorige week heb ik in het tweede uur heel veel muziek gedraaid... uit natuurfilms, natuurdocumentaires. En eigenlijk had ik natuurlijk ook iets uit De Nieuwe Wildernis moeten draaien... door Nederlands componist Bob Zimmerman. Dat heb ik eigenlijk niet gedaan, dus dat ga ik bij deze goedmaken. Uit De Nieuwe Wildernis De Lente Keert Terug... Was zover de nieuwe wildernis. Prachtige film, mooie natuurfilm, ook mooie muziek, Bob Zimmerman. En als we het dan toch over Nederlands werk hebben, dan hebben we ook nog de film publieke werken. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik daar iets uit gedraaid heb. Dus dat moet ik alsnog ook maar even goed maken. Publieke werken, dat is, dacht ik, gecomponeerd door Merlijn Snitker. Eens even kijken waar ik die heb staan. Ja, hier heb ik iets staan. De Nieuwe Tijd, laat ik die maar doen. En dan vond ik een mooie soundtrack. Dat was de Dennis Girl. Daar doe ik de titelmuziek van. Voel ik gewoon een mooie soundtrack van Alexander Despla, Alleen het eerste nummer. nieuwe film die uitgekomen is, is de film Race. En die is gecomponeerd door Rachel Portman. En daar ga ik nog een paar nummertjes uit draaien. De Race openingsmuziek. Wel bijzonder dat deze openingstrek van de film Race... gecomponeerd door Rachel Portman... is eigenlijk totaal anders dan ze altijd doet. Totaal andere klanken. Het verhaal gaat over Jesse Owens... een bekende Amerikaanse atleet... die op uh, een gegeven moment voor Ohio State... in 1935 binnen uur drie nieuwe wereldrecords zette. Meegedaan heeft aan de Olympische Spelen in 1936. En uh, ja, ik geloof iets van vier gouden medailles daar gewonnen heeft... Dus daar gaat het verhaal over. Uh, en ik uh, draai nog een nummertje uit deze soundtrack. Please take your last jump. Ja, dit klinkt meer als uh, mevrouw Portman. nog een Nederlands tintje aan deze film, want uh, een van de uh, spelers is een Nederlandse. Ik zie onder andere op de rol staan Jeremy Irons, William Hurt en Carice van Houten. Dus de film Race. Uh, ge de muziek gecomponeerd door Rachel Portman. Uh, ik zie dat Edward Cissorhans ook weer eens op televisie is. Dat is mooi gelegenheid om weer wat muziek van Danny Elfman te draaien. Dat heb ik vandaag nog niet gedaan. Dus hierbij Edward Cissorhans. Is natuurlijk ook een klassieker. Uh, muziek van Danny Elfman. En ik draai nog een klein stukje van Eduardo de Barber. Je hebt geluisterd naar uh, CFN Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we hebben weer allerlei fraaie filmmuziek gedraaid. Van alles wat, zou ik zeggen. Ook twee nieuwe films. Wat zeg ik? Drie. Race. Miracles on, from Heaven. The Young Messiah. En dit zijn natuurlijk de vertrouwde klanken van Philippe de Gombie. Donna Maison. Ik zie dat er de komende week eigenlijk heel veel goede films zijn. Kung Fu Panda, Vrijdag. Suskind Vrijdag. Blue Valentine. Ah, films zat. Maak er een mooie week van. Ik zou zeggen, tot volgende week. Voor zo'n direct. Slaap lekker. En morgen gezond weer op. Bedankt voor het luisteren natuurlijk. See you next week. Zelfde tijd, zelfde zender.